9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het wordt een stuk moeilijker om de belasting op te lichten. En de regering pakt de regie over de zorgkosten terug. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Het kabinet bepaalt voortaan weer hoeveel geld er wordt uitgetrokken voor de zorg. Dat blijkt uit een nieuw wetsvoorstel van de ministers De Jonge en Bruins. Nu is de zorgautoriteit verantwoordelijk voor beslissingen over uitgaven van bijvoorbeeld ziekenhuizen. Door de regie terug te pakken wil de regering het zorgstelsel betaalbaar houden en voorkomen dat premies verder stijgen. Daarnaast wil Den Haag niet weer verrast worden door een verplichte miljardeninvestering. Zo kwam de Tweede Kamer er vorig jaar achter dat niet zij, maar de zorgautoriteit bevoegd was om richtlijnen voor verpleeghuizen op te stellen. En het kabinet betaalt daardoor de komende jaren structureel 2,1 miljard extra. De presidenten Trump en Macron hebben afgesproken dat ze de reactie op de gifgasaanval dit weekend in Syrië op elkaar afstemmen. Ze gaan ervan uit dat er chemische wapens zijn gebruikt bij de aanval op Douma bij Damascus. Daarbij vielen tientallen doden. Macron en Trump hebben hun inlichtingendiensten opdracht gegeven tot nauwe samenwerking om te achterhalen wie verantwoordelijk is. En Frankrijk en de Verenigde Staten zullen ook nauw samenwerken in de VN-veiligheidsraad die de gifgasaanval voor vandaag op de agenda heeft gezet. Trump noemde de Syrische president Assad gisteren op Twitter een beest. En hij schreef dat Assad een hoge prijs zal betalen.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 Bij een ernstig ongeluk op de A58 bij Moergestel zijn een dode en een zwaar gewonde gevallen. Er lagen grote stenen op de weg waarvoor auto's moesten uitwijken. De slachtoffers botsten daarbij op elkaar. De politie gaat ervan uit dat de stenen van een vrachtwagen zijn gevallen en is op zoek naar de bestuurder. De A58 van Eindhoven naar Tilburg is tot na de ochtendspits dicht.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 Het weer tot slot in het zuidwesten en westen bewolking en mogelijk een bui bij 15 graden. In het oosten blijft het droog en schijnt de zon ook vaker. Daar kan het 22 graden worden. Vanavond in het zuiden kans op een bui, morgen buien in het hele land. En met 15 tot 20 graden blijft het wel de hele week zacht. ANBB Verkeersinformatie, Helene De Geest. Het begint heel langzaam wat minder druk te worden op de weg... maar vooral in het zuiden zijn toch nog wel grote problemen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam gaat het inmiddels wat beter... want daar was een tijdje een rijstrook dicht bij Hilversum... door bergingswerkzaamheden. Die rijstrook is weer open. Vanaf Buntschoten staat er nog wel een file van 8 kilometer tot Hilversum. Maar de vertraging neemt haar af. Dat geldt dus nog niet echt voor de regio Eindhoven... want daar is die A58 van Eindhoven naar Tilburg dicht... tussen knopen Batendorp en Moorgestel... Het verkeer rijdt massaal om via de A2 eh, via Den Bosch. En daar staat dus ook een flinke file tussen Best en Knoppend Vught... 10 kilometer en nog 20 minuten tijdverlies. Ook de wegen richting Eindhoven vanaf andere kanten staan vol. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Leenderheide en Best... 12 kilometer en een half uur op onthoud. En ook op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven nog een lange file... tussen Astey en Geldrop 7 kilometer. En daar is de verdraging een half uur.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 Zes minuten over negen is het. De gemeente oplichten als u een bijstandsuitkering krijgt... is niet meer zo makkelijk. Een aantal gemeenten gebruikt namelijk slimme algoritmes... om in de enorme berg aan informatie fraudeurs op te sporen. Nu nog zijn gemeenten elk jaar miljoenen kwijt aan bijstandsfraude. Bijvoorbeeld als mensen samenwonen, maar dat niet opgeven bij de gemeente. Het opsporen is nu vaak nog lastig. De algoritmes die kunnen daarbij helpen. Jesse Luk, goedemorgen. Goedemorgen. Is van Totta Data Lab en zorgt ervoor dat de gemeenten die mogelijke fraudeurs kunnen opsporen. Hoe werkt dat dan? Uh, nou, er is data beschikbaar over personen. Uh, data die uh, verzameld wordt om uh, eigenlijk te kijken of iemand recht heeft op een uitkering. En die data die gebruiken wij om te voorspellen of er een risico is uh, dat iemand fraudeert met een bijstandsuitkering. Maar wat, wat voor, da wat voor data zijn dat dan? Nou, je, je moet bijvoorbeeld denken, als iemand een uitkering aanvraagt, dan uh, wordt gekeken of iemand vermogen heeft. Uh, want aan de hand van dat vermogen wordt bepaald of je wel of geen uitkering krijgt. Als jij nog vermogen hebt boven een bepaald punt, dan uh, ja, moet je volgens de wetgeving eerst aanspraak maken op dat vermogen. Voordat je recht hebt op een, op een uitkering. Maar bijvoorbeeld ook uh, het wel of niet samenwonen met iemand heeft invloed op de hoogte van de uitkering. Aan nou, dat soort data kun je denken of als iemand bijvoorbeeld een auto aanschaft. Een uh, auto heeft ook een bepaalde waarde en dat wordt ook gezien als vermogen. Nee, maar gaat u bijvoorbeeld ook op, ik noem maar even, nou goed, Facebook gaat het veel over de laatste tijd. Hè? Stel nou dat ik bijstands, ja. een bijstandsuitkering heb. Gaat u daar dan ook op kijken als ik daar heel vaak bijvoorbeeld met een leuke mevrouw sta. Dat u denkt, nou die zal daar wel wonen ja. ook ja, nou, Wij niet. Uh, voor het gebruik van, uh, van dit soort gegevensverwerking... heb je een doelbinding nodig op de gegevens. En dat betekent eigenlijk dat uh, de gegevens die je gebruikt... voor deze gegevensverwerking verzameld moeten zijn... met het doel om rechtmatigheid van een uitkering te kunnen controleren. En dat kan bijvoorbeeld wel zijn het vermogen van iemand... Maar wat jij of ik op Facebook zet, dat zet ik er niet op met als doel om, uh, om te kijken of ik recht heb op een uitkering. Dus dat soort data mogen we niet gebruiken. Nee, maar goed, iemand die je daar breed laat hangen, zeg maar, in zijn, in zijn verslagen op Facebook en zo. Daarvan kan je dan misschien automatisch aannemen dat hij, ja, dat hij misschien wel een beetje fraudeert. Omdat hij eigenlijk maar een bijstandsuitkering heeft. Ja, dat klopt. Dat er staan inderdaad signalen op dat iemand kan frauderen. Bijvoorbeeld als iemand heeft neergezet dat ze een paar nieuwe scooters hebben gekocht. Alleen op een geautomatiseerde basis mag je het niet meenemen. Nee. Dus u kijkt alleen maar in de officiële data en, en, de, en de, nou ja, de, zaken, de de gegevens die mensen zelf hebben aangeleverd. ja Als je ja. dit ook hoort, denk je, waarom, waarom is dat dan niet eerder allemaal aan elkaar gekoppeld? Ja, nou wij gebruiken natuurlijk algoritmische modellen. En uh, die algoritmes die zijn eigenlijk de afgelopen jaren worden die steeds beter. En dat heeft te maken met de rekenkracht die in de computers zitten. Uh, dus eigenlijk in de afgelopen jaren zijn de technieken die wij gebruiken... echt pas toepasbaar in de praktijk. En daarom zie je dat nu steeds meer in de wereld ontstaan. En zijn die ook 100% betrouwbaar? Ik bedoel, want ja, ik, ik denk dan nog steeds dat een computer ook een fout kan maken. Ja, zeker. Dat, uh, dat gebeurt ook. Niet, niet iedereen bij wie we een hoog risico uh, meegeven, die fraudeert ook. En het idee is natuurlijk dat je uiteindelijk nauwkeuriger bent dan, uh, dan de recherche zelf. Die krijgen tips vanuit de wijken bijvoorbeeld dat er uh, ergens wordt samengewoond. En er worden allerlei onderzoeken naar die huishoudens gedaan. Uh, en wat je eigenlijk probeert te beogen met deze algoritmes is dat je... Uh, ja, nauwkeuriger bent dan zeg maar, het menselijke uh, principe. En daarmee ook minder mensen stoort die zich wel aan de wetgeving houden... maar ook meer mensen uh, ja, pakken die zich niet aan de wetgeving houden. Maar het werkt eigenlijk zo dat dus jullie, met, met jullie data wordt er een, een soort, uh, wordt er een soort waarschuwing gegeven. Nou, dit zou wel eens een gevalletje kunnen zijn. Maar dan moet er eerst dus ja. iemand echt gaan controleren of het, of het ook echt zo is. Je kan niet op basis van die data dat je uitkering wordt gestopt. Nee, de wetgeving schrijft inderdaad voor dat je geen geautomatiseerde beslissing mag nemen als er of een rechtsgevolg is aan die beslissing of wanneer de betrokkening aanmerkelijke mate wordt getroffen. Uh, in dit geval kan natuurlijk een uitkering worden stopgezet en er kan ook een rechtsgevolg aan vasthangen. Dus daar moet dan altijd een... Uh, ja, menselijke ogen van menselijke handeling tussen zitten. En dat is in dit geval het onderzoek van de recherche. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de marketingwereld, daar worden wel automatisch e-mailcampagnes bedreven op basis van productvoorkeuren. Maar daar heeft iemand natuurlijk zelf uh, de keuze of hij we wel of niet ingaat op dat aanbod. Mm. Dus in dat geval mag dat wel, maar in dit geval mag dat niet. Nee. Dank voor de uitleg. Jesse Luk van Totta Data Lab was dat. 1977, Fleetwood Mac was dat. En don't stop. Het is 14 minuten over 9. De kritiek van Jan ja. Publiek. Elisabeth. We gaan het eerst eens over goud en zilver hebben. Want vakscholen voor edelsmeden worden steeds populairder. Was vanochtend het bericht. Jeannette stelt daar een vraag over. Ze appt Hoe komen edelsmeden eigenlijk aan hun grondstoffen? Want dat wordt toch vaak onder afschuwelijke omstandigheden gedolven. Goeie vraag. Dat is een goede vraag. En we hebben een. Edelsmit gebeld om daar eens antwoord op te geven. Um, Edelsmit Jeroen Witkamp. Ja, dat, dat klopt. In, in die zin, onder de omstandigheden, dat, dat, dat zal niet in alle gevallen opgaan. Maar als ik, zeg maar, als Edelsmit, mijn goud bestel... dan heb je daar een leverancier voor in Nederland. Ja, gek gezegd, een groothandel. En uh, daar kan ik mijn basismaterialen bestellen... wat ik dan verder verwerk tot, uh, tot sieraden. En zij hebben dan vaak wel weer convenanten dat het... Uh, wij noemen dat dan groen goud moet zijn, wat dus wel onder goede omstandigheden wordt gewonnen zonder dwangarbeid of kinderarbeid of dat soort omstandigheden. Maar daar heb je dus vaak als edelsmit zelf geen invloed op. Het enige wat je kunt doen is dus je goud bestellen of je materialen bij een leverancier die onder die condities zijn goud betrekt en het weer doorverkoopt aan de, aan de edelsmiten en de juwelier zeg maar. Nou, duidelijk antwoord via de groothandel, dus. En die uh, probeert het dan uh, zo goed mogelijk te doen. Dan treinnieuws. De Benelux-trein die volgt vanaf vandaag een andere route. En dat vinden ze in Roosendaal jammer. Hoorde je ook vanochtend. Gisteren reed daar de laatste trein met bestemming België uh, langs. Na zeven. Wat zeg ik? 61 jaar. 61 jaar lang is dat het station geweest waar je dan uiteindelijk uh, Nederland ging verlaten. Als een verslaggever Roepau he, was daar vanochtend in Breda feestelijkheden. Daarom dat die trein dus nu via Breda gaat. Ja, en uh, nou Alexander en Willem die, die zeggen dat nou, allemaal allemaal leuk en aardig. Maar uh, we gaan hier volgens hen toch even snel aan het voorbij aan het feit dat het naast Rozendaal. Ook heel vervelend is voor Dordrecht. De hele Drechtsteden worden overgeslagen, zegt Alexander. En Willem twittert, vanuit Roosendaal kun je nog altijd met de stoptrein naar België. Doortenaren moeten nu eerst naar Rotterdam of Breda. Ja. Oké, okay. Arjen Lubach, die is klaar met Facebook. En we lieten vanochtend dit stukje horen. Sommige mensen kwamen erachter dat hun Facebook Messenger-app... ook de Belgeschiedenis aan het verzamelen was. Maar Facebook verzamelt nog veel meer. Bijvoorbeeld je surfgedrag. Op alle pagina's waar je zo'n klein Facebook-like-tekentje ziet... weet Facebook dat jij daar bent geweest. Ja, en Lubach die roept iedereen op om Facebook nu te gaan verwijderen. En dat lokt uh, allerlei discussie uit online. Wij hebben luisteraars op Twitter gevraagd... of zij eigenlijk wel zonder Facebook kunnen. Uh, Marie-Claire zegt, nou, dat is prima te doen. Al mis ik soms wel wat updates van dierbaren. En op feestjes hoort ze nog wel eens. oh ja, jij bent degene die niet op Facebook zit... En uh, je Facebook verwijderen omdat Lubach het zegt, dat vindt ze ook flauwekul. En... Ja, hij is natuurlijk niet de enige die dat zegt. Er is een hele beweging aan de gang. Ja. Hè? Wereldwijd zelfs mensen die allemaal. Er zijn hele hashtags van, geloof ik. Uh, van mensen die gewoon zeggen: van ik stop ermee. Ja, precies. Hij uh, bracht het nog eens onder de aandacht eigenlijk. Henk, die heeft nog een vraag aan jou, Jurgen. Zou jij je Facebook verwijderen? Ja. Nou, oké, okay, ook een duidelijk <laughs> ik denk, antwoord. Dat, ik denk dat ik meedoe met die actie hier van, uh, van Lubach. Ik geloof woensdagavond om acht uur gaat hij massaal proberen... dat we allemaal ermee stoppen. Ik ben er ook helemaal klaar mee met dat gedoe met die data. Um, dat dus uh, gezegd hebbende, voor wat het waard is, blijf reageren.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 Er staat nog 200 kilometer, dat is nog wel behoorlijk wat. Maar toch nemen de meeste files nu wel snel in lengte af. Bij Eindhoven is het nog wel erg druk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Leende Heide en best 13 kilometer en een half uur vertraging. Verderop tussen Bokstel en Knooppunt Vught ook nog 10 kilometer. En dat heeft allemaal te maken met de afsluiting van de A58... want die is nog steeds dicht tussen Knopend Batendorp en Moorgestel. De film Escher, het oneindige zoeken, gaat vanavond in première in Leeuwarden. Dat is niet helemaal toevallig, naast culturele hoofdstad... ook de geboortestad van kunstenaar Maurits Cornelis Escher. En filmmaker Robin Lutz is hier. Goedemorgen, meneer Lutz. Hartelijk Goedemorgen. welkom. Goedemorgen. Um, Escher, bekende naam, denk Ik weet heel veel mensen die naam wel kennen... maar zet hem nog even neer in een paar zinnen. In de Paris in Ashen Daar heb ik uh, drie jaar voor nodig gehad. En, uh, en een film van anderhalf uur. Het is een, uh, een wonderlijke man die uh, stilletjes in zijn achterkamer uh, gewerkt heeft. In zijn atelier gewerkt heeft. En uh, heel stilletjes de wereld veroverd heeft. Ja, maar graficus, uh, zou je dat kunnen ja, zeggen? Ja. Het is absoluut een graficus. Ja. Zwart-wit werken. Maar, en, en, want ik las ook ergens dat hij, bijvoorbeeld in Frankrijk... Uh, is hij misschien wel bekender dan in Nederland. Um, in Nederland is hij ook heel erg bekend. Alleen veel Nederlanders weten niet dat het een Nederlander is. Uh, hij is wereldberoemd in Amerika. Uh, het fluctueert, het heel wonderlijk. We hebben gefilmd in Italië. Er was een expositie... Van Escher, in Milaan. En daar stond permanent een rij van twee uur wachtenden... dus ja. om de dom heen, zo naar het paleis... want het, was, het zit tegen elkaar aan, hè, dat paleis waar die expositie was. Permanent twee uur elke dag in Italië. Ja. Uh, in Frankrijk is die wat minder bekend. Maar als je dan, als je dan zegt Escher, dan zeggen ze Coman Escher. Maar als je dan een tekening laat zien... Ah, de man van de trappen. Dus de, de, er is een wonderlijke vorm van bekendheid. Hoe verklaart u dat? Geen idee. Daar heb je hebt er ik, een film zou, over gemaakt. Ja, maar ik zou niet weten waarom die in het ene land bekender is dan het andere. Nee, nog. nee maar dat hij zo populair was. Ja, kijk, het is, is een graficus die in het begin van zijn leven uh, in Italië landschapjes gaat maken. Uh, uh, klassieke dingen, uh, heuveltjes, mooie blaadjes, mensjes, mensen erin. En dan komt hij uiteindelijk via omzwerving in Nederland terecht. En heeft hij zijn geliefde Italië niet meer. En dan zegt hij. Ja, nou heb ik geen inspiratie meer van buiten, nou moet ik de inspiratie van binnen halen. En dan komt er een wenteling, en dat is ook mede door het Alhambra, zijn bezoek aan het Alhambra. Dan komt die in Granada. In, die, in, die, in Granada. Dan komt die, die vlakverdeling, hè? dat die met vlakverdeling, dat je dat allemaal vorm kan geven. En steeds meer komt daar een soort uh, vorm van zoeken naar het oneindige. Wat. En ja, daar gaat de film over. Wiskundig ook, toch? Ja, nou ja, dat, dat, dat blijkt. Bijvoorbeeld er is een portret of een tekening. Een print heet dat. Die heet tentoonstellingen. En daar staat een man op, een jonge man, die kijkt naar, naar zijn werk. en uiteindelijk herhaalt zich dat. Nou zijn er twee uh, hoogleraren in Leiden geweest. die hebben gedacht, zit daar een wiskundige formule achter? En die zijn gaan terugrekenen. En inderdaad, kwam er stond een formule uit. Maar die formule is zo ingewikkeld. dat als uh, je dat nooit heeft kunnen weten. meer toeval waarschijnlijk. Um, ja, dan krijg je... Dus een, een, ik weet niet of dat toeval is... Escher heeft die print ook niet zomaar even bedacht. Er is die maanden mee aan het puzzelen geweest... met, met uh, millimeterpapier, met draaien. En ergens zegt hij... ik lijk wel of ik in de buurt van Einsteins tijdkromen kom. En dan blijkt daar ook een effect in te zitten. Ja. Er zit een soort twist in die alsmaar doorgaat. Ja. Ja, dus, dat, dus die, die, die wiskundigheid, uh, met terugwerkende kracht zit er wiskundige uh, onderlaag in. Ja. Nu even terug naar die film, want u hebt die film gemaakt. Maar uh, dat is ook een bijzonder verhaal, hoe u daar toe kwam, hè? Eigenlijk door Asje zelf. Ja, uh, mijn filmpartner Marijnke de Jong en ik... die uh, na onze laatste film zeiden: wat gaan we nog nu doen? Um, ja... Dat was even zoeken, want we hebben nog wat plannetjes liggen... die verzamel je door de jaren heen. Toen kwam Asher, hey, culturele hoofdstad. Uh, in 1998 tot de vorige eeuw is de, de enige en de laatste... tot nog toe uh, documentaire over hem gemaakt. Dit is een moment voor een, voor een nieuwe film over zijn leven. Maar wat dan? Uh, want dat leven is bekend. En toen zijn we brieven gaan lezen en... en uh, dat werd op gegeven met een research. En in een brief in 1968 stond, een beetje vrij vertaald... er is eigenlijk maar één man die een goede film over mijn prenten kan maken... en dan ben ik zelf. En toen keken we elkaar aan. We zeiden, maar dat gaat hij doen. Maar dan moet hij het ook helemaal in zijn eigen woorden doen. Dus we hebben honderden, zo niet duizenden documenten gescand... Uh, op datum gelegd. Ook zoiets moois. Hij heeft alles wat hij schreef. Met een datum zijn maar geloof ik twee of drie brieven waar geen datum staat. Dus ik kreeg alles mooi chronologisch te liggen. En daarin heeft hij zijn eigen leven beschreven. eigenlijk is hij de regisseur van de film. Hij is de ik ben een instrument in zijn handen. U heeft het uitgevoerd. Ja, nou ja, we hebben het uitgevoerd. Ja, en, de, en u was al gefascineerd door Escher, maar alleen nog maar meer, denk ik dan. Nee, nou ja, ik kom uit... uit mijn, mijn vader was uh, graficus, dus ik, uh, ik kende de wereld, ik kende de geuren. De, de oudste zoon heeft het ook over zijn eerste herinnering aan zijn vader. De geuren van de drukinkt, ja, dat herken ik. Ja. En bent u ook nog achter nieuwe dingen gekomen? Want u zei al, van in 1998 is er dus nog een documentaire geweest. We zitten hier in deze film nog nieuwe inzichten? Het, het zijn vooral zijn inzichten. Wij gaan Asher leren kennen. De, de, de Asher komt uit, uh, uit de schaduw van zijn eigen werken tevoorschijn. Dat is echt wel nieuw. Ja. En vooral door zijn eigen woorden. Hij vertelt zijn leven. En, want dat lijkt me nog wel moeilijk. Hij kan zeggen van ja, de beste regisseur ben ik. Maar goed, uiteindelijk moest u het uitvoeren. Ja, nou ja, dus ik ben... hoe, hoe breng je die kunstwerken dan in beeld? Hoe. Ja, dit is radio, hè? Ja. Ja, dat is heel lastig. Beschrijf dat eens. Ja, beschrijf dat eens. Nou, we hebben voor een aantal werken hebben we, uh, animaties gebruikt uh, om zonder commentaar inzicht te geven van hoe het denken van Asher was om tot zo'n vorm te komen. Want een, een print is een stil. Het staat stil, het beweegt niet. Maar er zit een hele bewegende creatieve geest achter. En dat hebben wij proberen vorm te geven... door middel van gebruik van grafische vormgeving. Dus ook de grafische vormgeving die beweegt. Maar uh, ook door animatie. Die, uh, Bijvoorbeeld het wentelteefje. Dat is zo'n rond, rollend wezentje. Waar is je hele idee over had van... Uh, nou ja, God heeft het wiel niet uitgevonden in de zin... Dat, een, dat het in een dierenrijk voorkomt. Nou, laat ik dat dan doen. En dat heet dat wentelteefje. Nou, dat hele denkproces... hoe zo'n beestje dan ook door een trappenhal gaat... dat hebben we via animaties inzichtelijk gemaakt. En dan ook non-verbaal. Dat je al kijkende, genietende ziet... jeetje, wat een, wat een proces zit erachter. Hoe is het eigenlijk met hem afgelopen? Ja, zoals met alle mensen... Uh, terug, hè we gaan dood... Ja, en, ja en dat, dat vermoeden had ik al een beetje. Maar uh, is, die, is dat verder allemaal gewoon netjes gegaan? Ja, hij krijgt uh, darmkanker. en Daar heeft hij wel ruim tien jaar mee getopt. Uh, maar hij bleef, hij bleef creatief. Ja, ja. En uh, in de film eindigen we ook niet in de dood. We eindigen bij zijn laatste print. Dat is vlakbij zijn dood. Uh, en we hebben gekozen om hem niet dood te laten gaan... omdat hij doorleeft. In zijn eigen ja, verhaal ja. stopt hij ook niet in de dood. Hij beschrijft zijn ja. eigen dood niet. Maar ook de werken gaan gewoon door. De, de, de belangstelling gaat door. Ja. En die, die is enorm. Als je ziet wat, wat er in het Escher Museum in Den Haag... Aan, aan bezoekers op jaarbasis komt. En dat is alleen één museum daar. Ja. Maar als je zo'n tentoonstelling ziet in Milaan... met 440.000 bezoekers. In Brazilië ruim 700.000 bezoekers. Dat zijn astronomische getallen. Ja. Vanavond de première van deze film. In de geboortestad van Escher, Leeuwarden dus. Bedankt voor het verhaal. Robin Graag gedaan. Dag. 1, 2, 3 voor de dag. Drie Zaken de Nieuws gaat u meer over horen. Milieudefensie en de Nederlandse staat die staan vandaag weer tegenover elkaar... voor de rechter in de slepende juridische kwestie over schone lucht. De milieuorganisatie eist dat de staat meer doet tegen luchtvervuiling... zegt Anne Knol van Milieudefensie. Wij vinden dat iedereen recht heeft op gezonde lucht en ook recht heeft om zich geen zorgen te hoeven maken over dat de lucht die zij inademen misschien wel eens tot ernstige ziekte zou kunnen leiden. Um, nou, de Europese wet, daar moet Nederland zich in ieder geval aan houden, maar die is veel te slap om de gezondheid te beschermen. Dus wij willen dat de staat meer doet, dat ze dat mensenrechten respecteren, dat ze handelen vanuit voorzorg en dat ze ervoor zorgen dat de lucht echt gezond wordt. De VN-veiligheidsraad dan die buigt zich vandaag over de ontwikkelingen van de laatste dagen in Syrië. Uiteraard gaat het over de gifgasaanval afgelopen zaterdag op de Syrische stad Douma, die aan zeker veertig mensen het leven heeft gekost. De president van Frankrijk Macron en Trump van Amerika die hebben afgesproken dat ze de reactie op de gifgasaanval op elkaar zullen afstemmen. Frankrijk en de Verenigde Staten willen dan ook samen optrekken in die VN-veiligheidsraad. En de rechtbank in Arnhem doet vandaag uitspraken in de zaak tegen de vier minderjarige jongens. Die worden verdacht van discriminatie van twee homo's. Verslaggever Jeroen Wilaat is op weg naar Arnhem, gaat die zaak volgen. Jeroen, leg nog even uit waar draait de zaak om. Nou, hand in hand gingen ze over de Nelson Mandela-brug bij Arnhem. Twee eh, homoseksuele mannen, Jasper en Ronnie, kwamen die vier minderjarige Marokkaanse jongens tegen en het werd vechten. Mogelijk met gebruik van een betonschaar die die jongens bij zich hadden. En bij Ronnie werden de tanden uit de mond geslagen. Uh, hand in hand, dat was uh, daarna in heel Nederland daarna de reactie. Je weet het misschien nog wel, het is uh, nu uh, bijna, uh, bijna precies een jaar geleden. En... Uh, uh, Um, het heeft veel ophef veroorzaakt. En vanmiddag is er dus de uitspraak in Arnhem. Wat, was de, eis, wat was de eis tegen hen? Uh, er zijn uh, werkstraffen geëist van... 80 tot uh, 120 uur. Oké, okay, nou vanmiddag uh, dus uitspraak. Jeroen Wieluart was dat. Dan naar Carol de Johan de Zwart voor de onderwerpen van spraakmakers. Goedemorgen Jurgen. Ja, Hans Aarsman is uh, vanochtend onze spraakmaker. En Voor de gelegenheid uh, fotodetective. Hij zit in wat hij zelf noemt de moordclub. Met acht mensen kijken die naar foto's van plaatsdelicten van oude zaken. Uh, die niet meer verjaren. Uh, en dan bedenken ze allerlei scenario's van wat er gebeurd zou kunnen zijn. Ook een beetje om dat uh, politieonderzoek dan nieuw leven in te blazen. En het is een het Bureau voor de Statistiek, maakt vandaag bekend... dat maar 9% van alle materie in onze economie wordt hergebruikt. Ja, dat is een beetje mager, gezien het streven van 100% en de circulaire economie. Ja. Oké, okay, en uh, nog even de stelling misschien voor standpunt.nl... want dat is natuurlijk ook gewoon... Alle rookruimtes moeten worden verboden. 0800-1101 ja. en stemmen kan via En Carol-Johan Ka is er zometeen dus met uh, spraakmakers vooraf gegaan... door uh, een overzicht van het allerlaatste nieuws. Dat krijgt u van Elisabeth. Ik wens u vast een prettige maandag verder. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet bepaalt voortaan weer hoeveel geld er wordt uitgetrokken voor de zorg. Dat blijkt uit een nieuw wetsvoorstel. Nu is het Zorginstituut verantwoordelijk voor beslissingen over uitgaven van bijvoorbeeld ziekenhuizen. Door de regie terug te pakken, wil de regering het zorgstelsel betaalbaar houden en voorkomen dat premies verder stijgen. De Franse politie is begonnen met de ontruiming van een groot terrein bij de stad Nantes. Op het terrein zitten al jaren honderden krakers die daar niet weg willen. Oorspronkelijk zou op die plek een vliegveld worden aangelegd, maar dat leidde tot vele protesten. President Macron besloot onlangs van de aanleg af te zien, maar hij wil wel dat het terrein wordt ontruimd. De presidenten Trump en Macron hebben afgesproken dat ze de reactie op de gifgasaanval in Syrië dit weekend op elkaar afstemmen. Ze gaan ervan uit dat er chemische wapens zijn gebruikt bij de aanval op Douma bij Damascus, waarbij tientallen doden vielen. Macron en Trump willen samenwerken om erachter te komen wie verantwoordelijk is.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 KNDD Verkeersinformatie. De A58 van Eindhoven naar Tilburg is nog altijd dicht... door een ernstige ongeluk bij Moorgestel. De weg is dicht vanaf knooppunt Batadorp. Het verkeer richting Tilburg kan dus het beste omrijden via Den Bosch. Op de omleidingsroute staat wel een behoorlijke file. En ook op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... een flinke file tussen Leenderheide en Best van 15 kilometer. De vertraging is daar ook ongeveer 40 minuten. Verder is het nog erg druk op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam... tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam, 8 kilometer en 20 minuten tijdverlies. En er ligt een dode zwaan op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam... bij de afrit Numansdorp. Daar is een rijstrook dicht en dat leidt tot een flinke file... vanaf Knoop in Sabina, in totaal 8 kilometer. Het tijdverlies is daar 20 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRW. Een Facebook-account? Nee, dankje. ik druk hem net uit. Carl-Johan de Zwart. Makers. Goedemorgen. We mogen het inmiddels misschien wel over een revolutie hebben. De weerstand tegen Facebook wordt steeds groter. Arjan Lubach stelde gisteravond voor om met z'n allen ons account op te zeggen. En Mark Zuckerberg zal deze week opnieuw excuus maken voor al die data die zijn gelekt. Spraakmaker van de dag, onderzoeker Hans Aartsman. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij een account om uit te drukken? Nee. Nee? nee je zit daar nee. niet op? Ik heb hem een half jaar gehad en ik vond het zo dwangmatig allemaal. En steeds me vragen stellen over dingen die je denkt, gaat je een aan? Ja. En dan hadden ze opeens weer dat je je telefoon nummer willen hebben. En dan staat het er al bij. Weet je hoeft je alleen nog maar ja te zeggen. Ik denk, nou, dit, dit gaat echt te veel. Dus ik heb gewoon gelijk... En dat is ook heel ingewikkeld, hè, om van af te komen. En ja. is, is dat We gaan proberen je account te delete. Ja, dat Zoals alleen van, al is voor jou genoeg reden om, zo het, ze denken, uh, van, hoezo? om er echt hard in te gaan. We gaan het hebben over depressiviteit ook vanochtend. De media raken er niet over uitgepraat, zo lijkt het. Deze week bijvoorbeeld de depressie -kennis test bij BNN Vara. De EO komt later deze week met een opmerkelijk programma waarbij terminaal zieken in gesprek gaan met depressieve mensen. Straks na tien uur, shorts veel. Vreulich, hoofdredacteur van BNR en interviewer Frank van der Linde... hierover in het Mediaforum. In stam.nl gaat het over roken. Nu de speciale rookruimtes in de horeca onder vuur liggen, pakt de organisatie Clean Air door en wil nu ook de rookruimtes in openbare gebouwen sluiten. Ja, zo blijft er wel heel weinig over voor de roker. Toch vaak ook geen onweerstoker. De stelling is vanochtend: alle rookruimtes moeten worden verboden. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Ja, waar is de tijd geleden uh, gebleven dat er nog asbakken op tafel stonden? George ja. ben jij een roker of een ex-roker? Nee, ik ben geen roker, ik ben ook geen ex-roker. Nee. Nee. Nee. Dus en uh, jij Hans Haarsman? Ja, ik wel. Ja. Wel? Ja, maar het is wel 30 jaar geleden dat ik ermee gestopt ben. Ja. Als ik even de stelling aan jullie voorleg, uh, alle rookruimtes moeten worden verboden. Wat zeg je dan? Ja, dat vind ik ingewikkeld. Ik vind als mensen willen roken, dan moeten ze dat kunnen doen. Ja. ja, dus ik, ik, het, alles wordt al zo dwangmatig. Dus uh, ja, dat lijkt Facebook wel. Nee, ja, ik, ik, ja, nee, <laughs> ja, ik, ik vind ook een het wel verdreven. He? He? Het verslaving. is een verslaving, maar je moet er zelf over kunnen beslissen uiteindelijk. Maar ik vind het ook niet lekker om andermans rook te roken, maar te ruiken of in te ademen. Maar uh, als je het nou per se wil, ja jee, waar, waar moet je dan roken? Buiten zal binnenkort ook wel weer verboden worden. Terrasjes ja. vind ik vervelend als maar... je ergens zit te eten, buiten het, het, ja, alle rokers er zitten. Ja, maar Sommige dingen zijn lastig. Het gaat allemaal voorbij komen het komende half uur. Sjors, wat kan ik voor jou noteren alvast? Een eens of een oneens met ja, de steun? Ja, voor mij wel een eens. Ja, wel een eens? Oké. Okay. Ja. Goed, we gaan het dus hebben over roken of eigenlijk over niet roken. We gaan het hebben over roken. Alle rookruimtes in de horeca moeten dicht. Onze inzet is dat over twee jaar al die rookruimtes zijn uitgefaseerd. En daarover gaan we in gesprek met Horeca Nederland. Uh, wat vindt u ervan? Ja, uh, wat moeten we nu gaan roken? Moeten we nu met alle toeristen voor de deur gaan roken? Maar volgens de Volkskrant stapt Clean Air opnieuw naar de rechter. als het kabinet niet snel met een verbod komt voor rookhokken in alle openbare gebouwen. Nou, laat ik vooropstellen dat het uit de wereld helpen van roken mijn menens is. en dat ook uh, de rookruimtes in ziekenhuizen, wat ons betreft, een agendapunt zijn. Maar ook overheidsgebouwen, zoals de Tweede en Eerste Kamer. hebben nog een rookruimte. En ook die moeten weg, vindt Clean Air Nederland dus. Ja, misschien is het inderdaad niet helemaal eerlijk... om alleen de rookruimtes in de horeca te verbieden, zegt Clean Air Nederland. En daarom willen ze dat het kabinet besluit tot een verbod... van rookruimtes in alle openbare gebouwen. Als het kabinet dat niet doet, dreigt Clean Air om naar de rechter te stappen. De stelling is vanochtend, alle rookruimtes moeten worden verboden. Er wordt volop gereageerd, ook in onze community, onze gemeenschap... op de stelling, en we krijgen mailtjes binnen via Twitter... en ook Facebook komen de reacties, nog wel. Jan van Bergem zegt bijvoorbeeld dat... een dat het hem te ver gaat. Hij vreest dat het ook nog verboden gaat worden... om alcohol te gebruiken in openbare gebouwen. Hij is zelf uit vrije wil ooit met roken en alcohol gestopt, zegt hij. En Simon ten Tij-Rudolf wil niet beginnen uh, bij de horeca... maar juist bij sportverenigingen of bij ziekenhuizen... of bij overheidsinstanties, zowel binnen als buiten. En maart Van Nune is het eens... wanneer er ergens overlast veroorzaakt wordt... en de overheid heeft er grip op... dan is het zaak van de overheid om te zorgen... dat die overlast beperkt wordt door maatregelen in te voeren. Robert Willemsen, we gaan naar de bellers... Voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Clean Air Nederland zegt eigenlijk: het is een beetje oneerlijk om alleen de rookruimtes in de horeca af te schaffen. Daar bent u het ongetwijfeld mee eens, dus denk ik. Nee, ja, dat is op zijn minst uh, een waarheid. Ja. Ja. Ja, maakt het u eigenlijk uit? Want uh, ja, u bent al de dupe nu. Uh, wat kan het u eigenlijk schelen dat, wat er met de openbare gebouwen gebeurt? Nou ja, kijk, in principe zijn wij uh, niet voor het, uh, het afschaffen van rookruimtes. Uh, maar als het dan uh, gebeurt, dan zouden wij als horeca, want 25% van onze gasten ook nog steeds... dan zouden wij in ieder geval als laatste aan de beurt moeten zijn en niet als eerste. Nee, maar goed, dat is nu, uh, uh, de horeca is nou eenmaal een, uh, een plek waar veel mensen komen. Dus dat is iets wat je aanpakt als overheid, kan ik me voorstellen. Ja, maar daarom is er ook ooit voor gekozen om juist die rookruimtes in te stellen... Uh, want eigenlijk zijn die rookruimtes uh, helemaal zo gek nog niet... als je kijkt uh, wat het allemaal voor voordelen heeft... dan wanneer je het bijvoorbeeld naar buiten zou brengen, het rook. Ja. Moet ik me, uh, me zo voorstellen dat u eigenlijk vindt... ja, gelijke monniken, gelijke kappen? Ja, dat vinden wij sowieso. Ook als het gaat om uh, inderdaad roken en rookruimtes. Uh, maar daarnaast vinden wij echt, zolang uh, een dusdanig aandeel van de mensen... Uh, en dus ook van onze gasten nog rookt... dat je dit soort ruimtes niet zou moeten verbieden. Nee, maar goed, dat gaat dus toch gebeuren. Zo, zo simpel is het. Dat, uiteindelijk gaat dat gebeuren. Het is een politiek besluit. En het is aan ons om samen met uh, inderdaad de staatssecretaris te kijken... Uh, op welke termijn dat dan uh, gaat gebeuren. Ja. En hoe je dat uh, uit, uiteindelijk gaat doen. Want er zitten ook nog veel praktische problemen aan. Ja. Het van die U zegt proces. welke termijn. Dat is toch twee jaar? Dat is toch de afspraak nu? Nou, dat is een, een, een termijn die nu genoemd is. Maar nou ja. de staatssecretaris zegt daar ook bij dat hij daar met ons over in gesprek wil. Dus wij vinden dat die termijn in ieder geval na vijf jaar zou moeten. Nou ja. Goed, we gaan de staatssecretaris benaderen. We hopen hem zo meteen even in de uitzending te kunnen halen. Want ik ben natuurlijk erg benieuwd wat hij dan vindt van... ja, die horeca, dat gaat er dus komen. Hoe zit het dan met die openbare gebouwen? Gaat hij dat ook doorzetten? Dat is dan even de vraag. Ik ga u in ieder geval bedanken, Robert Willemsen... voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Jan Duursma, Goedemorgen. Dag, goedemorgen. U bent het als voormalig zware roker staat hier uh, eens met de stelling of oneens? Ik ben het uh, eens met de stelling dat de rookruimtes, rookruimtes op de mijnen uh, dichter mogen. Mogen of moeten? Nou, eigenlijk moeten, maar ik ga niet over de besluitvorming. Af dan mij ligt uh, moeten ze dicht. Ja, en waarom, waarom wilt u dat? Ja, het is slecht voor je, dat weten we. Ja, dat klopt. Um, ja, goed, mijn, mijn vrouw is elk jaar geleden overleden aan de gevolgen uh, van roken. Ja, en uh, ja, ik heb dus aan een, de een, een lijf ondervonden wat, uh, wat gevolgen kunnen zijn wanneer je, wanneer je rookt. Ja. En u, u en, heeft zelf ook gerookt weet... of niet? Toch? Ja, ik heb zelf ook ja. gerookt. Ja, zeker. Ja, ik heb van mijn 22e tot mijn uh, 42e gerookt. En uh, zeker een pakje per dag. En wanneer... En ik ben... weet ook dat het... Dat... Ja? Nee, maakt u zich maar even af. Nee, ik weet ook dat het heel gezellig is om, uh, om te roken. Zeker met een, uh, met een drankje erbij. In de, in de horeca is dat, uh, is dat leuk, gezellig en, en, en lekker. Ja. Nou, is, uh, uh, nou weten we allemaal dat uh, roken slecht is voor je. Uh, en dat je ja. er ernstig ziek van wordt en dat je eraan kunt doodgaan. Ja. De vraag is, moet je de overheid uh, nou ja, die rol geven om, om die regie zo strak in de hand te nemen? Dat is een moeilijke. Ja. Uh, uiteindelijk is het de keuze van, van iedereen uh, individueel... En ik heb ook uh, op de steun gereageerd... om te zeggen van ja, de heer Roker, doe, het, uh, doe het dan thuis. Ik denk wel dat de regie zo strak in handen genomen mag worden... dat het in elk geval niet meer in openbare uh, ruimtes, horeca... maar ook niet op uh, kantoren, uh, overheidsgebouwen, et cetera. Uh, uh, schat het daar maar af. Daar mag de regie wel zo strak zijn. Ja, het minste minst dat de overheid die kan de, doen, is het ontmoedigen. Ja, precies. Ja, ja precies. Hartelijk dank, meneer Dusma voor uw reactie. Marco Sanders, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens of oneens met de stelling? Roken in uh, alle rookruimtes moeten worden verboden. Daar ben ik het mee oneens. Ja, uh, ik vind, ik vind, Ja, ik vind namelijk uh, rookruimtes die zorgen ervoor dat het, uh, het roken toch enigszins geconcentreerd wordt. Waardoor je als niet-roker uh, minder kans hebt om uiteindelijk uh, met rook in aanraking te komen. Ja, rookt u zelf? Uh, nee, lang niet meer. Ik, uh, ik heb al 17 jaar gerookt, dus uh, ik weet al wat ik over spreek. Maar uh, wat je nu gaat krijgen bijvoorbeeld in de horeca, waar nu die rookruimtes verboden worden, is dat als je naar binnen wilt, uh, dat, uh, dat de rokers voor de ingang staan te roken. Dan moet je alsnog door een rookwallen heen, terwijl als je een rookruimte hebt, dan heb je daar geen last van. Ja. Dus ik denk dat er eerder het tegendeel nu wordt bereikt dan uh, wat men beoogt. Ja, nou ja, je kunt je ook afvragen hoe ver gaat het. Hè? Uh, uh, straks wordt het ook nog verboden om bij de ingang van de horeca te roken. Hoe zou je daar tegenover staan dat is, dan? Uh, het, het gaat er mij om dat het roken, uh, dat een niet-roker geen last heeft van de roker. Uh -huh. en, uh, zonder de, de roker tot een paria te moeten maken. Dat is wel het gevolg uiteindelijk als je het overal gaat verbieden. Ja. Maar goed, dat is ook. Uh, als je er geen last van wil hebben, dan moet je die roker misschien wel tot een jaar maken. Om uw woord even te gebruiken. Nou. Of kan het ook uh, anders? Ik denk, het wel, denk dat er wel andere mogelijkheden zijn. Hoor. De, de, de, de, ik, ik spreek uit ervaring. Als ik zeg van dat uh, een hele loop rokers er graag mee zouden stoppen. Maar dat dat uh, ja, door allerlei omstandigheden niet mogelijk is. Oh. Tenminste, niet, uh, niet direct, zou ik maar zeggen. Dus ik denk dat het een kwestie van lange adem is. <laughs> ja, leuke terminologie <laughs> in dit verband. Marco ja. Sanders, dank u wel. Kurt Uitmans, goedemorgen. Meneer Kluidmans, goedemorgen. Bent u daar? Zelf ook, zelf ook roker, als het goed is. Mevrouw Pos, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan gaan ja, we gewoon even door. Pos, u, de, klinkt, u, klinkt als een, ja, u klinkt als een tevreden rookster en ook geen onrust Hoewel, dat laatste moeten we nog maar even bekijken. Nou ja, als ik ergens uh, bijvoorbeeld bij een bus halter ben... heb ik al de neiging om te vragen aan de mensen om me heen... of ze het erg vinden of ik een peuk opsteek En als ze er last van hebben, <laughs> dan ga ik twee meter verderop staan of zo. Ja, keurig. Ja, en... Uh, Daarnaast, ik ben uh, net eventjes, ik moest even bij mijn uh, genecoloog wezen. En dat is uh, 6 kilometer verderop. En dat heb ik nu even op een 80 jaar oude fiets zonder versnellingen gedaan. Ja. En ik rook al sinds mijn dertiende, dus 41 jaar zware check. drie pakjes in een week. Nou, ik zou, moet ik zeggen dat... Ik zou bijna een zeggen knap hoor. Ja, <laughs> dat, dat is dan altijd het verhaal. hè? Iedereen heeft wel een oom die ja. 90 is geworden en uh, een pakje per dag heeft. Nou, ik heb mijn vader meegemaakt die net zo hard rookte als ik. En ja. op zijn 59e een koepertest liep. Omdat hij bij de KVB scheidsrechter was. En gasten van half zijn leeftijd eruit liepen zoals ze gerookt en ze korte kromme pootjes. Ik ga u bedanken. Dus ja. ja, want ik uh, wil heel graag even naar staatssecretaris Paul Blokhuis. Goedemorgen, meneer Blokhuis. Goedemorgen. Clean Air Nederland uh, doet dus een uh, oproep om ook uh, nu de overheidsgebouwen aan te pakken. Hè, en de openbare ruimtes. Ze hebben in februari al een brief gestuurd naar jullie. Waar blijft de reactie van het kabinet? Ja. Nou, laat ik voorop stellen dat, uh, dat het onze intentie is om uh, goede maatregelen te treffen... om te werken aan een rookvrije generatie. En dat past inderdaad bij het rookvrij maken van zoveel mogelijk ruimte. Ja. Uh, in het geval van de horeca, wat nu actueel is... Mm -hmm. het zo dat Clean Air Nederland een rechtszaak had uh, aangespannen. Die hebben ze gewonnen. Ja. En als wij ons daarbij zouden neerleggen dan zou uh, per direct zouden al die rookruimte gesloten moeten worden. En in die context moet je het ook even zien. Wij hebben als um, VWS, als Rijk, uh, hebben we besloten om te zeggen... Nou, we gaan in cassatie en we willen uh, in ons tempo zorgvuldig uh, uh, deze zaak aanpakken... en dus die rookruimte afschaffen in twee jaar. Ja. En dat is die directe aanleiding, dus dat we met die horeca aan de gang zijn gaan. Oké, okay, dus Vervolgens u gaat in cassatie? Dat is een logische vraag. Wij gaan in cassatie tegen de uitspraak van de rechter... Ja. Um, en dat betekent uh, dat zolang die kassaan, dat cassatieverzoek loopt, dat wij in gesprek kunnen gaan met koninklijk horeca Nederland uh, om uh, naar een afbouw te gaan. En dan gaat het wel in een tempo die wij als uh, bestuurders zouden willen. En uh, dat is ook mijn bezwaar tegen de uitspraak van uh, de rechter. Ja. Van februari, dat, dat ik als bestuurder niet in staat wordt gesteld om, uh, om mijn eigen tempo uh, zeg maar, te werken aan de rookvrije generatie. Dat dat per direct moet, dat vind ik niet zorgvuldig. Ik wil zorgvuldig gaan besturen en daarom in gesprek gaan met de horeca om dat in twee jaar af te bouwen. Ja. En dan komt vervolgens inderdaad de logische vervolgvraag: ja, als de horeca moet afbouwen, moeten dan niet ook overheidsgebouwen en ziekenhuizen en andere? En die vraag die wil ik zeker agenderen. En, um, agenderen of gaat u dat voor. ook echt doen? Nou, kijk, euh, laten we zorgvuldig blijven. Um, ik, aan mij heeft men een hele goede bondgenoot... waar het gaat om uh, het werken aan een rookvrije generatie. Maar ik wil dat zorgvuldig doen. En dat betekent, ik ben in gesprek met veel maatschappelijke organisaties. Dat doen we in het kader van het uh, Nationaal Preventieakkoord. Dat moet rond deze zomer gesloten worden. Ja. En een van de thema's daarbij is roken. En um, ik wil die organisaties allemaal serieus nemen. Met ze om de tafel om te kijken hoe we uh, zo goed mogelijk pakket tot stand kunnen brengen... om dat roken tegen te gaan. Ja, ik hoor heel, veel, ik hoor heel veel zorgvuldigheid van uw kant. En ook een beetje nou hier en daar ook wel wat voorbehoud. U wilt zelf graag de regie in handen houden. Uh, ja. uh, dat is de indruk ja. die ik nu heb. Moet je niet gewoon zeggen, we weten toch dat het hartstikke slecht is. Waarom doet u zo moeilijk? En geef nou eens gewoon dat signaal af, we gaan dat gewoon doen. Nederland heeft tenslotte ook een verdrag onderstekend... met de Wereldgezondheidsorganisatie... dat de overheid gaat faciliteren ja. dat we een rookvrij ja. land krijgen. Ja, dit ja. is nou niet echt uh, wat ik noem doorpakken. Nou, ik vind dit wel doorpakken, want um, wij gaan de rookruimte in de horeca gaan we uitfaseren binnen twee jaar. Als we dat vijf jaar geleden hadden gezegd, dan was je gelijk neergemaaid als je zoiets had geroepen. Dus ik vind dat best wel daadkrachtig. Ja? En ik vind, um, ik vind um, het een logische vervolgvraag dat we ook gaan kijken naar rookruimte in andere gebouwen. Maar nogmaals, euh, ik ben in gesprek met maatschappelijke partners... en ik heb steeds tegen die partners gezegd... we gaan het gezamenlijk doen. Dan vind ik het een beetje vreemd om nu op maandagmorgen op de radio te zeggen... dit en dat gaan we doen zonder die partners daarbij te betrekken. Ja. Dus u mag mij erop aanspreken dat ik daadkrachtig ben. U mag ook heel wat verwachten in dat pakket. Wat ja. We gaan maar presteren de zomer. Maar nogmaals zorgvuldig. En dat betekent iedereen serieus nemen die erbij betrokken is. Ook, ja. Maar u ook, bent ook, toch ook uiteindelijk aan... gewoon degene die dat, die dat kan beslissen? We kunnen dit toch gewoon afkijken met z'n is... allen? Ja, dat, dat is wel zo. Alleen ik wil een goed afgewogen pakket hebben. En ja. um, Het kan best zo zijn dat er geen, enkele goede, geen enkel goed argument is om dit niet te doen. Nee. Ik wil ze graag ja. horen, de argumenten voor en tegen. En uh, ik heb uit volle overtuiging besloten ja. om met de horeca afspraken te maken... om die binnen twee jaar te laten uitfaseren. Um, dus, uh, die ik ga een gaan beetje gaan het gevoel dat u dit dossier voor de eerste keer onder krijgt. Dat u er nog eens goed naar wil kijken. Terwijl u weet toch, alle voor en tegen zijn toch wel bekend, zo langzamerhand. Nou, ik vind het een hele vreemde conclusie om te veronderstellen... dat ik dit dossier voor het eerst onder krijgt. krijg. Kijk, uh, wij komen wel van heel ver in Nederland... Uh, waarin van alle kanten iedereen gespaard werd. Mm -hmm. Volgens mij zit er nu een kabinet die deze zaak, uh, dat deze zaak heel serieus oppakt... Yeah. en uh, echt meters maakt... Uh, wat ik net al aangaf, uh, het uitfaseren van rookruimte in horeca... was een paar jaar geleden absoluut niet aan de orde. Dat is nu gewoon besloten. Ja. We gaan het vervolgens ook uh, voor andere rookruimtes bekijken. En uh, u mag mij eraan houden dat we daar serieus werk van maken. Uh, maar om dat te doen zonder partners... om te zeggen van jongens, uh, Maling aan heel Nederland, dit doen we... Nee, zo, zo zit ik niet in elkaar. Wat nee, Het is wel wat, wat wel de wenkbrauwen zou kunnen doen, fronsen... en ook hier en daar wel doet volgens mij... is het feit dat uh, de overheidsgebouwen, de openbare gebouwen... niet als eerste aan de beurt zijn geweest en daarna pas ja. de horeca. Ja. Je zou het toch omgekeerd denken als je als overheid een bepaald ik, signaal wil geven? Ja, vind ik ook een logische vraag. En uh, u mag ook van mij verwachten, en heel Nederland mag van mij verwachten... dat dit een hele volgende eerste optie is om, uh, om die aan te pakken. Ja, want uh, volgend volgende is inderdaad niet helemaal handig zo. Is de wetgeving duidelijk genoeg? Meneer Blokhuis? Uh, ik weet niet wat u met de vraag bedoelt of de wetgeving duidelijk genoeg is. Nou, in wat wel en niet mag op dit moment. Het is een beetje vaag terrein ook, heb ik het idee. Dus u, nee, uh, vandaar ook dat u uh, het zo goed en zorgvuldig moet gaan uitzoeken. Ja, nee, het is volstrekt logisch dat uh, in allerlei gebouwen rook verboden is. Maar dat er uh, duidelijk ook uitzonderingsbepalingen zijn vastgelegd. Ja. En daar moeten we werk van maken om dat uh, ongedaan te maken als we, als we dat besluit eenmaal nemen. Dus uh, volgens mij is er geen enkele twijfel over wat wel en niet mag. Uh, maar um, een groot deel van uh, mensen die nu aan het roken zijn op hun werk... die, um, die gebruik maken van een rookruimte... Ja. Uh, die, die, die hebben daar um, uh, belang bij om dat zo lang mogelijk stand te houden. En aan mij uh, de eer om, uh, om daar een eind aan te gaan maken. Ja, en binnen wat voor termijn kunnen we dat dan verwachten dat dat ook echt zo is? Nou, voor wat betreft de horeca is mijn inzet... om in ja. gesprek met Koninklijke Horeca in Nederland twee jaar, dat is best snel... Uh, ik, ik vind, want ik vind dat dat een goede balans is tussen aan, uh, aan de ene kant duidelijk aangeven waar je aan toe bent en aan de andere kant ook de sector de kans bieden om daarop in te spelen. En uh, als je naar andere gebouwen gaat kijken, zoals overheid gebouwen en ziekenhuizen en andere. En we hebben daar overeenstemming over met maatschappelijke partners. Uh, op welke manier we een totaalpakket vormgeven, dan mag u van mij verwachten dat als we dat doen, dat dat ook uh, in vergelijkbare termijn gaat. Dus ook over twee jaar? Ja, vergelijkbaar. Het is twee jaar, ja. Ja. ja. Dus over twee jaar kunnen wij verwachten een rookverbod in, uh, in openbare gebouwen? Uh, ik ga, uh, met die agenda ga ik in gesprek met maatschappelijke potens... met wie we het provincieakkoord volgen Dank u wel, Pablo Kijs, staatssecretaris. En verantwoordelijk eigenlijk voor dit dossier. George, jij zat af en toe uh, de handen ten hemel te heffen. Ja, ik, ik, ik ben zeer voor uh, zorgvuldige politici. Maar op een gegeven moment moet je inderdaad wat jij terecht zegt... gewoon doorpakken. En Ab Klink heeft dat een paar jaar geleden gedaan... met uh, de horeca en uh, het uh, rookverbod al daar. Nou, tot mijn stomme verbazing... hoorden we nu de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland... net tegen jou zeggen... Uh, die rookhokken zijn zo gek nog niet. Nou, wie had dat uh, drie, vier, vijf jaar geleden ja. kunnen denken? En uh, ik vind het zelf echt belachelijk dat er uh, inderdaad bij ziekenhuizen, uh, bij sportparken... Langs, langs de lijn als er kleine kindjes voetballen... Uh, in, in pretparken bij de Efteling, dat je daar nog kan roken. Ik vind het echt belachelijk. En uh, uh, ja, dit is de, ja, je kan met iedereen in gesprek gaan... maar uh, de standpunten zijn uh, denk ik wel bekend. Doe het gewoon. We gaan eens naar een van die standpunten in het land. Pierre Kluitmans, goedemorgen. Meneer Kluitmans, volgens mij is dit de tweede poging. Gaat het nou weer niet lukken? Uh, u rookt nog wel eens, maar uh, toch bent u het eens met de stelling. Klopt dat? Om de een of andere reden wil het maar niet lukken met meneer Kluitmans. Hij kan ons niet horen. Ja, uh, nou, dan kijk ik gewoon even naar Hans Aarsman. Wat vond u van de reactie van... Uh van de staatssecretaris Bokhuisnet. Ja, Blokhuis, het is echt, heel erg politiek natuurlijk. Er zitten al afwegingen en weet ik wat allemaal. Ik, ik, wat ik van hier ook ruimtes vind. Ik, je zie je ze wel eens? Het ziet er altijd zo in en in treurig uit. Die mensen die daar zo zichzelf staan te injecteren met iets. Weet je, ik heb eigenlijk het idee dat het een grote propaganda is om te stoppen met roken. Ja, je zou, ze, je zou ze juist in stand moeten houden misschien. Ja, en dan heel onaangenaam maken. Dus geen stoelen erin en zo. Van glas dat iedereen het goed kan zien. En dan staan ze daar een beetje te verslaven. Ja, het, het is wel een beetje een treurig beeld. Het is heel treurig. En, dat, ja, en als je voor een. Café gaat staan of een restaurant buiten, dat is vaak heel gezellig. Dus misschien moet je dat afschaffen. Chordsvrijdig, um, ik zat ook nog even te denken: je kunt ook nog een stap verder gaan. Misschien moeten we gewoon de verkoop van sigaretten eens een keer gaan verbieden, als we het echt zo belangrijk vinden. Ja, is dat iets? Ik denk dat dat heel ingewikkeld is, hoor, want dan gaan er natuurlijk via allerlei andere kanalen wel weer uh, mogelijkheden ontstaan om toch aan sigaretten te komen. Dus ik weet niet of dat gelijk de oplossing is, maar ik denk wel dat je het bijna ja onmogelijk moet maken om in elk geval in, op openbaar terrein... openbare gebouwen en ziekenhuizen en dat soort zaken... om, om daar te roken. Uh, en dan wordt het steeds kleiner en kleiner. En dan denk ik dat mensen ook op een gegeven moment denken... van ja, uh, dit is niet meer leuk. Uh, en we wisten al dat het niet gezond was. Laat ik er maar mee stoppen. Ja goed, Ik stel voor dat we de, de sigaret vooralsnog even uitdrukken... in ieder geval in deze uitzending. En ik kijk even naar de uitslag van de stelling. Er zijn 424 stemmen uitgebracht. 40% is het ermee eens en 60% oneens. Meepraten gebruik hashtag #spraakmakers of volg ons op Facebook. En er is natuurlijk veel meer nieuws dan het sigarettennieuws. Jos Freulig, uh, hoofdredacteur van BNR. Waar wil jij het vanochtend over hebben? Ja, ik, ik, ik, het was natuurlijk een prachtig weekend... waar we allemaal uh, erg van de vitamine D uh, hebben kunnen genieten. Maar ja. dan gebeurden er toch weer dingen. Uh, gisteren natuurlijk afschuwelijke incidenten in Parijs-Roubaix... waar uh, de jonge uh, Belgische renner uh, Golaerts uh, van zijn fiets viel... Ja. en uh, voor dood bleef liggen. Hij is inderdaad in het ziekenhuis overleden aan een hartstilstand... Ja, daar kun je niet zoveel over zeggen. Behalve dat het echt verschrikkelijk is. Hè? Een jongen van uh, 23 jaar die parijs Roubaix rijdt. Uh, een van de mooiste koersen die er is. En, en dit gebeurt dan. Dat, uh, en dat ja, hele circus trekt ook gewoon weer door. Ik, altijd, ik, ik weet niet precies wat ik daarmee moet. Of wat ik daarvan moet vinden. Dat ja. heeft iets mee dogenloos dan. Ja. Hè? ja, maar het is ook wel... Uh, in de Tour de France hebben we natuurlijk uh, een, een paar jaar mogen zitten. En ja, de, mm -hmm. de Tour gaat altijd door, weet je wel. En dat... Dat, dat hoort er ook wel een beetje bij. Maar dat betekent niet dat je daar uh, zomaar even achterloos aan voorbij uh, moet gaan. En nee. Iets anders heeft ook met sport, nou ja, sport te maken. Uh, ik zag dat vanmorgen in mijn uh, Twitter tijdlijn. Een voetbalwedstrijd, amateurs, Woerden tegen te werven. Ik geloof ja. dat het vrijdag of zaterdag was. Sportlust 46 uit Woerden en te <laughs> werven, ja. Uh, waarbij uh, een klein filmpje is te zien van, van een smartphone. Uh, bal is nergens, ook maar ergens uh, te zien. En een van die spelers ja, geeft echt een verschrikkelijke doodschop... aan een andere voetballer. Echt ja. niet normaal. Dat Je denkt, dit geloof ik niet. En dan kijk je nog een keer, ja, het gebeurt echt... Er zal van alles aan vooraf zijn gegaan, dat weet ik al niet... maar dit is natuurlijk nooit te tolereren. En wat en, we um, zien, even voor duidelijkheid... Ja. we zien, uh, er is een aanval afgeslagen, ja. blijkbaar... Hè? en iedereen loopt een beetje terug naar de, naar de andere helft. Ja. En uh, de laatste man, van, uh, die wordt op een gegeven moment zo hard onderuit geschopt. van achteren ook, zonder ja. dat hij uh, het zag. Nee. De scheidsrechter ja. heeft het ook niet gezien. Nee, niemand heeft het gezien. En echt, echt een verschrikkelijk harde schop. Je ziet die gasten echt ja. een soort aanloop nemen om die trap te geven... En ik vraag me af, hè, dit is nu uh, hier is een filmpje gemaakt. Dit gaat op Twitter denk ik vandaag behoorlijk rond. Zou daar dan wat mee gaan gebeuren bij de KVB of misschien zelfs bij het Openbaar Ministerie? Want volgens mij is het zelfs strafrechtelijk kan dit niet uh, door de beugel. Uh, en uh, uh, ik ben wel benieuwd dan wat zo'n filmpje doet met het verschijnsel en, en welke gevolgen eraan worden gegeven. Ja, door wie? Door de KNVB bijvoorbeeld? Of, door de KNVB of, of door, door een, het Openbaar Ministerie. Of wat? door de samenleving, want of de reacties door, zijn ja, natuurlijk ook ja. niet mals. Nee, er komt nogal wat. Dat euh, nee, da, da, da, is ook wel weer een hele lastige, want uh, nogmaals, je weet niet wat er aan vooraf is gegaan. Misschien heeft die uh, jongen zelf al uh, 36 trappen gekregen eerder die wedstrijd. Het ja. is, uh, begreep ik, uit de reacties, je kon het in de beelden niet zien, ook een jongen, denk ik, van Marokkaanse afkomst, de dader, zal ik maar zeggen. Ja. Nou, dan zie je ook weer de meest uh, racistische shit uh, in, de, in, de, in de reacties. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet over. Het gaat erover dat dit gewoon absoluut niet kan. Nee. Nou En voor je het weet heb je, uh, dat is natuurlijk wel een gevolg uh, van dat Twitter, uh, en daar gaan we weer. Uh, um, een klassiek geval van trial by media. Ja, nee, dat, dat is zo. Dat, de, de, de, we weten niet de context. Nee, nee, maar we weten wel, want dat staat vrij duidelijk op beeld wat er gebeurd is. En ik, ik kan me bijna, nee, ik kan me gewoon geen context voorstellen waarin je dit doet. Nee. Spraakmaker Hans Aarsman, wat is jouw nieuwsmoment van deze ochtend? Oh, er is, een, um, is iemand die heeft, uh, heeft een laboratorium waar ze research doen en, uh, naar energie. Richard van der Sande En die uh, heeft bedacht, daar zijn ze altijd mee bezig, dat CO2, wat zo'n probleem is hè, mm -hmm. in, in, in, in het al en overal en nergens. Dat je dat eigenlijk zou kunnen hergebruiken door de waterstofatomen aan te plakken. En dan heb je eigenlijk weer olie. En dan kun je het weer opnieuw verbranden. En er is vanavond een uh, symposium over ja. in de Oba in Amsterdam. Ja, interessant. De, het, het kost nog heel veel energie en uh, moeten nog allerlei katalysatoren ontdekt worden om het, uh, om het goed uh, te laten verlopen. Maar het houdt in dus dat je de hele infrastructuur van de benzinepomp, die kun je gewoon laten staan. En zeg maar, die, die, die duffen, uh, dat duffe geluid dat elektrische auto's maken. Dat, dat, dat, dat, daar heb je dan ook geen last van. Want je houdt gewoon de, de verbrandingsmotoren. Ja. Dus een soort recycling van de van het CO2-gebruik. Slim ja. en, en het, ligt, ja, het is eigenlijk uh, handig. En het sluit ongelooflijk goed aan bij uh, ons onderwerp zometeen uh, na ja, het, want gaat, gaan We gaan het namelijk goed, hebben ja. over de circulaire economie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt uh, met cijfers vandaag... dat maar 9% van alle materie in de economie hergebruikt is ooit. Gaan we het uh, later op in deze uitzending nog over hebben. Tot zo.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 De absolute kraker in de eredivisie. Gooit PSV de competitie in het slot? En die zitten meteen in! Prachtig! Of breekt Ajax de titelrace weer open? Ja! Nou! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Fox Sports Eredivisie. Erbij voor de toppen. Mag ik even je aandacht? Lippenstift goed, geschoren, op weg naar kantoor. Nog even op die auto voor je letten. Bij de baak weten we hoe je aandacht creëert en vasthoudt.